8 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Spanje en Portugal zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de bezuinigingsmaatregelen. In de Spaanse hoofdstad Madrid lieten de demonstranten hun onvrede horen... over de belastingverhogingen en de bezuinigingen. Spanje heeft het hoogste percentage werkloos in de eurozone. In de Portugese hoofdstad Lissabon uit de demonstranten... hun woede over de ingrijpende maatregelen die de regering in voorbereiding heeft... om de belofte aan internationale kredietverleners waar te kunnen maken. De jongste en laatste westerse gevangene in het Amerikaanse gevangenenkamp Guantanamo Bay... is overgebracht naar Canada. Oma Kader was 15 jaar toen hij op Guantanamo Bay gevangen werd gezet in 2002. Hij zou in Afghanistan een Amerikaanse legerarts hebben gedood met een granaat. Kader, die een Canadees paspoort heeft... zal in dat land de rest van zijn straf uitzitten. De regering heeft de komst van Kader lang tegengehouden. Die ziet er nu 26-jarige Canadees en zijn familie als een bedreiging. Meer dan 2300 mannen hebben het DNA afgestaan... voor het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra. Dat is ongeveer 70 procent van de mannen die voor vandaag waren opgeroepen. In totaal hebben ruim 8000 mannen uit de buurt van Zwaagwesteinde een oproep gekregen. Nooit eerder werd een zo grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek gehouden. Door het DNA te vergelijken met sporen op het lichaam van Marianne Vaatstra... hoopt het Openbaar Ministerie een familielid van de dader op het spoor te komen. Onder degenen die DNA kwamen afgeven was ook de vader van Marianne Vaatstra. In een weiland bij Bokstel is vanmorgen een geslachte koe gevonden. De eigenaar trof de romp van het dier aan. De vier poten waren er vakkundig afgesneden. De politie denkt dat de dader uit was op vlees. Het weer, een heldere nacht met temperaturen tussen 10 graden in het kustgebied en 5 graden in het binnenland. Morgen droog en vrij zonnig, het wordt zo'n 17 graden. Tot zover het NOS-journaal. AMUB Verkeersinformatie. Op de A58 Breda richting Tilburg staat tussen Bavel en Gilsen een file van 3 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de Verkeersinformatie. Paul Carrick.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 Nogmaals goedenavond, we gaan langs de velden om tussenstandjes te halen. We beginnen bij Feyenoord NEC, Philip Koken. Want Feyenoord is op een voorsprong gekomen na ruim een kwartier spelen. En daar is hij dan de eerste competitietreffer van Graziano Pelle. Twee weken geleden dacht hij al een keer te kunnen scoren. In ieder geval hij claimde het doelpunt. En het doelpunt bleek achteraf een eigen goal te zijn. Dus niet voor Pelle. Maar nu heeft hij hem dan te pakken. Een mooie voorzet vanaf de rechterkant van Jan Maat. Pelle knikt hem heel hard binnen. En via de vingertoppen van Babos en de lat sloeg de bal hard binnen tegen de touwen. Feyenoord luidt. verdient overigens met 1-0 tegen NEC. Herakles ja, tegen Adolf Frank Vieluit. 19 minuten onderweg en de bal ligt op de stip in het strafschopgebied van Aaro. Dat betekent dat Herakles een penalty mag nemen na een overtreding op Duarte. Geconstateerd door Dierik de scheidsrechter achter de bal over Toom. De scheidsrechter heeft gefloten. Over toom moet eerst nog even zijn aanloop uitmeten. Gaat nu die aanloop nemen tegenover Coutinho en schiet de bal rustig binnen. Coutinho de verkeerde hoek in. En dat betekent dat de stand gelijk is in Almelo. Want de strafschop, de overtoom, wordt benut. Het is 1-1. En dan Utrecht Vitesse, Richard van der Waarden. Ook hier een gelijke stand in Utrecht. 0-0 nog na 18 minuten. Vitesse, de nummer 2 op de ranglijst, wordt nog steeds op eigen helft hier vastgezet door een gretig FC Utrecht. Herenveen tegen Nak in de tweede helft. niet meer. 2-0 nog altijd en dat ook na 62 minuten. Wissel uh, bij Herenveen gezien van Kums door Van Basten eruit gehaald. En niet, met, uh, niet zonder reden. Keiharde overtreding met gestrekt been. De scheidsrechter gaf daar slechts geel Tom van Siechem. Nu had de grote jongen moeten zijn, zijn kontzak moeten openen en rood moeten tonen. Want Kums ging er veel te hard in. Maar Van Basten haalde hem meteen eruit, sprak hem toe. En dat was een goede actie van Van Basten 2-0 hier. En terug naar de Kuip, Philip Koker. Waar uh, Feyenoord het heft in handen heeft genomen na zo'n uh, 10 minuten werd Feyenoord sterker. Creëerde daar ook de eerste kans... Via uh, Immers die een 1-2 aanging met pellen. Uh, Immers kreeg hem terug vlak buiten de 16 meter gebied en schoof hem maar net naast. En dat was het begin van een offensief van Feyenoord dat nu al een minuutje of tien voortduurt. Daartussen nog wel één kans uit een uh, dode spelsituatie zoals dat zo mooi heet. Waarbij Snow uit een vrije trap van heel dichtbij net overkopte. Dat was de beste kans tot nu toe voor NEC. Maar voor de rest uh, is Feyenoord veel beter. En het was wel een schitterend doelpunt, maar ook een merkwaardig doelpunt van Pelle. Want er ging een hele harde overtreding aan vooraf van Van Eijden op Pelle. Pelle bleef beduust achter. Die zag dat Van Eijden op zijn benen kwam inglijden, Nam ook wel de bal mee, maar ook de benen van Pelle. Maar de scheidsrechter Bas Nijhuis weigerde te fluiten. Pelle bleef liggen op het middenveld. Daarna leed NEC balverlies schakelde Feyenoord razendsnel. Pelle kreeg de bal. En via een aantal combinaties kreeg hij de bal. Dus weer terug van Jan Maat. En hij knikte daarna binnen. Een prachtig doelpunt van Pelle. En hij had het doelpunt wel even nodig. Feyenoord is technisch nu de betere ploeg. Valt aan. NEC verdedigt voor ons nog. Ruim 20 minuten gespeeld. En Feyenoord leidt met 1-0. Ja, Kles maakte net gelijk. Verdiend, Frank Wierheid. Ja, uiteindelijk denk ik wel, omdat Herakles goed begon. En Ado, ja, de standaard situatie is inmiddels tot een klein kunstje heeft verheven. Scoorde al zo tegen Ajax, scoorde nu weer, opende de score. Althans, dat deed Herakles uiteindelijk toch voor zich. Ik zei al dat ik een beetje twijfelde wie nou uiteindelijk de goal maakte. Of het nou Omeru was, of dat het dan misschien toch Duarte was. Duarte had ik dan weliswaar nog niet genoemd, maar uiteindelijk krijgt hij, omdat hij in de buurt van Omeru was, toch de... Eigen, het eigen doelpunt op zijn naam staat en dat betekent dat Irakles er eigenlijk twee heeft gemaakt. Alleen één in de verkeerde goal, de andere kwam natuurlijk op naam van Overtoom. Zojuist vanaf de penalty stip 22 minuten onderweg. Nu weer een standaard situatie voor Ado vanaf de achterlijn, net buiten het strafschopgebied. Dus moeten we weer opletten natuurlijk bijvoorbeeld op Beugelsdijk. Holla gaat de bal trappen, heeft Ge Geel gekregen al in deze wedstrijd. Betekent dat hij de volgende wedstrijd mist. Daar komt, de voorzet en wordt de bal weggekopt. Gaat hij weer een penalty geven? Ja, hij gaat weer een penalty geven. Wie ligt er nu op zijn kont? Volgens mij is dat uh, Te Wierik. Die gaat ook nog geel krijgen. Die zit nog steeds op randje doelgebied. Maakt die hands. Even kijken. Bos moet er in ieder geval hard om lachen. De vorige situatie geeft er ook wel een klein beetje aanleiding toe. Die penalty voor Irakelis. Daar was ook niet zo heel gek veel aan de hand. En nu moet ik de situatie ook nog weer eens een keertje terugkijken. Te Wierik inderdaad, de man met uh, de gele kaart. En nu ligt de bal dus op de stip en staat Holla achter uh, de bal. En, uh... Ja, dat wordt vastgehouden. Het is Hens, maar dat is van een ADO-speler. Volgens mij was dat Beugelsdijk die daar uh, de bal met de hand aanraakt. Dus is dit geen penalty eigenlijk voor ADO. Want ik zie het niet. Ik zie niet wat uh, de spelers van uh, Heracles daar verkeerd doen. Maar de bal ligt op de stip. Dus in de praktijk is het er wel één. Holla achter de bal. Iedereen verder buiten het strafschroepgebied. Behalve natuurlijk pasveer op de doellijn. En als dat allemaal keurig netjes geregeld is en uh, Holla wacht al een hele tijd... Op scheidsrechter Dierik Die gaat nu zijn aanloop nemen. En schiet de bal door het midden. Klein boogje. Het is geen panenka. Daarvoor is de bal eigenlijk te hard. Maar na 24 minuten staat Ado toch weer gewoon op voorsprong. Met 2-1 tegen Herakles na twee makkelijk gegeven penalties. Zo eerlijk moeten we het slotte zijn. En een eigen doelpunt van Duarte. Zo zijn we het doelpuntverlopen. verlopen is in ieder geval een beetje vreemd, maar wel duidelijk. Ado staat voor in Almelo 2-1. Dat is het meest duidelijke wat je kunt zeggen. De doelpunten vallen elders, maar als ze maar goed gevoetbald wordt, hè Richard? Ja, zo is het. En uh, ik zie Utrecht ook nog wel scoren hoor, in deze wedstrijd. Alhoewel het uh, goede begin van de eerste 5-6 minuten er wel een klein beetje af is. Dat heeft ook te maken met uh, de manier van verdedigen van Vitesse. Want dat doen ze met name in het centrum. Kasia en uh, Kala's die daar staan en ook Van der Heijden doen ze dat uh, uitstekend. Nu een aanval met Oor, die schiet en van dichtbij toch een meter of 8 9 Maar Veldhuizen duikt naar de goede hoek. En hij heeft die bal direct ook klem vast 0-0 dus nog na 23 minuten. Maar het is Utrecht dat bepaalt. Utrecht controleert deze wedstrijd. En Vitesse verdedigt dus vooral. Heeft nu het balbezit via Van Ginkel. Enigszins met risico teruggespeeld naar Veldhuizen. En die met zijn rechtervoet nu naar de middencirkel. Een hoge bal richting Boni. Maar nee, Vitesse is de bal ook al direct weer kwijt. Vitesse laat heel weinig zien tot nu toe in deze wedstrijd. Utrecht weliswaar geen echte grote uitgespeelde kansen gehad. Maar van Vitesse de ploeg dus gecoacht. Fred Rutte, verrassend op de tweede plaats, hebben we nog helemaal niets gezien. Utrecht, het balbezit nu weer op de helft van uh, Vitesse. Er wordt niet zo gek veel bewogen. En deze bal wordt ook heel simpel ingeleverd in de voeten van Ibarra. Halverwege de eerste helft, 0-0. Heerenveen tegen uh, NAC, Breda, niet niet Kwart wedstrijd nog, 2-0 voor Heerenveen. Uh, we zitten in de 68ste minuut. En uh, ja, de wedstrijd is weer wat in evenwicht gekomen. Een nou, stormachtig begin van NAC aan de... Uh... Aan het begin zo van die tweede helft. Maar de angel is er een beetje uit. Zo lijkt het En de wedstrijd. Voltrekt zich eigenlijk weer op dezelfde manier als voor de rust. Twee ploegen die het... Uh ja, toch combinerend eigenlijk wel lastig hebben. Veel balverlies leiden, zoals nu ter hoogte van de middenstip. Kan de ridder overnemen, maakt er dan een overtreding. En als de scheidsrechter nu kwaad wil in dat duel met de rover... dan geeft hij een tweede gele kaart aan de ridder. Want hij kreeg er zojuist ook in Aalak een fietje met Luiks... die ook er eentje mocht ontvangen. Maar er is een vrije trap gegeven door Van Siegum. Zou ze dus rode kaart soms vergeten zijn? Want hij had hem ook een kunst moeten geven. Hooi gaat richting de achterlijn. Voor Nak scherpe voorzet, weggehaald door Zomer... Dan verlengt door de ridder. En dan wil Duris iets op avontuur. Dat lukt niet. Zit luiks tussen. Vervolgens een combinatie met Hadouwier. De bal komt aan de linkerkant van het veld terecht bij Jens Jansen. En dan zal het naar voren moeten gaan met Hadouwier richting het strafschopgebied. De bal wordt inderdaad ingebracht, maar dat mislukt. En dan Goedelje die heeft overgenomen. Hadouwier weer nak combineert wel. Maar doet dat vooral richting de eigen doelman. Dat is uh, een duw in het duel met Luukse. En die zegt, ik wil een penalty. Ja, daar had hij denk ik wel recht op. Maar zomaar ontsnapt. En de Veen dus ook 2-0 na 69 minuten. Feyenoord-NEC. Feyenoord voor. Doet NEC nog wat, Filip. Ja, NEC probeert het wel, maar ja, dat doet het wel een beetje met de remmer op. Want uh, NEC ontbeert een beetje de lef, een beetje de durf om het Feyenoord echt moeilijk te maken. We zijn toen nu aan een doeltrap van Lamproe. opgevangen achterin door Van Eijden. Dus een uh, centrale verdediger van NEC. Nelom houdt nu George vast, maar het spel wordt verplaatst naar de linkerkant. Waar Comboy, de linkervleugelverdediger van NEC, de bal kan opdrijven. En de bal speelt naar Rex. Een mooie combinatie daarvoor in met uh, voor... Rex en Platje komt eindelijk weer eens in balbezet. En dan wordt Platje ook weer eens buiten spel gegeven. Het wil maar niet lukken bij NEC als het al eens een keertje op de helft van Feyenoord verschijnt. NEC kan maar geen kansen creëren. De enige keer dat dat dus gebeurde was uit een vrije trap met een kopbal van Snow die net overging. Feyenoord heerst hier. NEC durft niet echt. We hebben zo'n 27 minuten gespeeld. De Feyenoord leidt nog altijd met 1-0. Dankzij die mooie treffer, ik zeg het nogmaals, van Graziano Pelle. Herakles Adel, was toch een Belgische scheidsrechter die je daar had, hè Frank Wielijk? Dat is het nog steeds. En, uh, we waren gebleven bij penalty, doelpunt, penalty, doelpunt. En we zijn nu weer bij penalty. Hij <laughs> ligt namelijk weer op de stip. Even kijken wat er, of er nu wel wat gebeurt. Dat is eigenlijk de vraag. Het is sowieso Hens van Omerou. Dus dat geeft al aanleiding om een penalty te geven. Vervolgens gaat Everton heerlijk liggen op die kunstgrasmat. Zou ik zeggen, is daar niet zo gek veel aan de hand. Want uh, Omerou speelt daarna gewoon de bal. Maar geeft scheidsrechter Dierik weer een penalty... Nou, op basis van dat ene tikje met die hand zou ik zeggen, deze keer een klein beetje een zesje zou ik willen zeggen voor de penalty. Overtoom achter de bal en uh, hij ligt weer op 11 meter. Uh, kijken of hij het kuntje van de net herhaalt of dat hij een andere hoek kiest. Dat is altijd maar de vraag. Twee penalty's zo kort achter elkaar voor 2-2 deze keer. De andere hoek, Coutinho nu de goede hoek in, maar Overtoom goed ingeschoten. En dus is het 2-2 na drie penalties en een eigen doelpunt. Na een klein half uurtje voetballen. En die rare Belgische scheidsrechter met uh, zijn eigen regels in het strafschopgebied blijkbaar. Want die hebben wij hier nog niet helemaal doorgekregen hoe dat nou allemaal precies werkt. Ik hoop voor de spelers dat ze het in de tweede helft beter snappen. Maar uh, vooralsnog kunnen ze wel leven denk ik met die 2-2 die nu op het bord staat in Almelo. Utrecht Vitesse, Richard van der Waalen. 27 minuten gespeeld in Galgewaard. 0-0 nog steeds. Vitesse het balbezit aan de linkerkant met Van Aanholt. Via het been van Sarota gaat de bal over de zijlijn. Nee, het is op dit moment even een wat mindere fase. Utrecht bij tijd en wijle ook slordiger aan het spelen. Van Vitesse hebben we helemaal nog niet veel gezien. Het tempo ligt laag. Er is weinig beweging voorin. Boni en Reis doen bij balbezit heel erg weinig. En ook de vleugelspitsen Havenaar en Ibarra lopen vooral achter hun tegenstander aan. Nu misschien aan de linkerkant die ingooi die nog steeds Homo moet worden. Eens kijken of Vitesse wat kan op het middenveld. Met Boni zou het spel kunnen verleggen aan de andere kant. Maar weer zo'n balletje achter de man. Via Van Ginkel dan toch Ibarra. Maar het tempo is alweer direct uit de aanval. Kalas dan aan de rechterkant. De rechtsback tegenwoordig van Vitesse begon in het centrum dit seizoen. Via Ibarra Van Ginkel. Maar Utrecht zit er continu bovenop. Jaagt en uh, ja, gooit alles in de strijd om ook uh, deze wedstrijd te winnen. De laatste twee competitieduels lukte dat. En Utrecht uh, doet daar echt uh, alles aan. Veldhuis. Levert de bal dan weer in en zo blijft het na 28,5 minuut voetballen in Utrecht bij 0-0. Every night, every day I know that it's you I need To take the blues away It must be love, love, love It must be love, love, love Nothing more, nothing less Love is the best How can it be that we can? Heb je nou een gewone een keer, Frank Wieluif? Uit de spellervatting. Zullen we hem half gewoon noemen dan? <laughs> voor deze ene keer. Er gebeurt in ieder geval niks raars aan vooraf. De vrije trap die gegeven wordt, is terecht. En vervolgens komt die bal voor. Uitstekend voorgegeven door Toehart. Valt terug voor de voeten van Gaudier, Die schiet prima binnen. Het was door het midden. En nu staat les voor. Voor het eerst vandaag 3-2. Dat was madness en dan is het niet gek als je daarna naar Herakles Ado gaat. Frank uit. Nee, ik wordt een beetje gek van langzamerhand. 3-2 voor de rust. nog, we zijn amper een half uur bezig. 33 minuten staan er op de klok. Twee keer kwam Ado voor. Inmiddels staat Herakles voor. En die laatste goal zullen we die de meest gewone van allemaal noemen. Niet eens zo heel makkelijk ook voor Gaurier. Die de bal ineens voor zijn voeten krijgt. En er staan echt 5, 6, 7 spelers en een doelman voor hem. En dan moet hij ook nog ergens tegen de touwen aangejaagd worden. Dat deed hij dus prima. Die jongen rechts buiten van Herakles En het is in ieder geval leuk. Op deze manier, omdat al die goals vallen en omdat ze ook op een vreemde manier uh, vallen. De meeste in ieder geval. Nu Ado, dat uh, nu weer moet antwoorden natuurlijk. Meijers die de bal diep geeft in de richting van Poupon. En dan uh, is het Rienstra die opruimt. Hij heeft een uitstekende lange paas. Het is al de vijfde of de zesde die die keurig netjes op de stropdas. In dit geval letterlijk geeft bij uh, Overtoon. Maar die moet wel inleven omdat hij de bal niet onder controle krijgt. En dan uh, Chiri, die uh, we nog niet gezien hebben in deze wedstrijd. Hij heeft ook de kans nog niet gehad. Chiri, afgelopen weken zo opvallend aanwezig. Altijd scorend in uitduels. Vandaag nog niet, dus we hebben nog wat te goed. Na 35 minuten Herakles Ado, 3-2 op de borden. Utrecht, Vitesse, Richard van der Maden. Ja, wordt tijd voor een goal hier in Utrecht. Nog steeds 0-0. En Utrecht begint ook steeds slordiger te worden in deze wedstrijd. Vitesse nog altijd geen uh, echte uh, grote kans gehad in dit duel. Utrecht nog steeds het meeste balbezit. Geeft ook helemaal niets weg. Maar goed, die uh, kansen die moeten er natuurlijk wel komen. Nu misschien aan de rechterkant de voorzet van Van der Marel. De rechtsbek, maar dan helemaal niemand in het strafschopgebied. Tenminste, niemand bij de tweede paal. En daar kwam die bal uh, terecht van Van der Marel. Kasja kan dus weer opruimen op de borst van Boni. Die wordt direct uh, fel op de huid gezeten door K en via uh, Kali gaat de bal dan ook over de zijlijn. En dus een ingooi. En Kalas, de Tsjech, neemt daar alle tijd voor. Kijkt eens eventjes wie dan naar de bal toe komen. Dat zijn er niet al te veel. En dan zal Kalas waarschijnlijk besluiten tot een verre ingooi. Wacht nog altijd. Utrecht staat ook stil. En dan komt eindelijk die ingooi van de rechtsback richting Van Ginkel. Kopt de bal door richting Reis. Nog helemaal niets van gezien. Terug op Van Ginkel. Van Ginkel dan weer balverlies. Nee, toch via Havenaar probeert Vitesse dan de korte combinatie met Reis dat mislukt. Utrecht neemt weer over op de eigen helft via Kali van der Marel. Lange bal naar Guernet. Die heeft daar wat ruimte aan de rechterkant. Utrecht zal wat meer over de flanken moeten spelen nu de actie van Kern gaat binnen door het schot. En dat gaat dan rakelings naast het doel van Piet Veldhuizen. Eindelijk weer een aardige aanval van FC Utrecht in de 36e minuut. Maar nog steeds dus 0-0. Is Koebel tevreden tot nu toe, Filip Koken? Hij kan tevreden zijn, hij kan zeker tevreden zijn. Feyenoord is weer in balbezit, mag nu gaan inwerpen aan de rechterkant aanvallen. Doet dat via de rechtervleugelverdediger vleugelverdediger, Jan Maat. Feyenoord valt al een paar minuten lang op rij aan. En wie biedt zich daaraan? aan? Ja, pellen meestal. Maar nu gaat de bal naar Immers en die krijgt de bal niet onder controle. Er zit veel onrust in de ploeg bij NEC. En dat werd nog eens versterkt door een situatie een paar minuten geleden door Snow...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 Ik denk aan hartfalen, maar ja, je weet het niet. Een onregelmatige hartslag. Ik ben geen medicus, maar daar zag het een beetje uit. Daar deed het een beetje aan denken. En Snow werd eraf afgehaald en vervangen door Geert Arend Roorda. En dat is wel voetballend een grote aderlating voor NEC... dat toch al niet zo lekker in de wedstrijd zit. Nu een vrije trap achterin met Smofs die de bal... Uh, opzij geeft aan Van Eijden, de andere centrale verdediger, die nu de middellijn overgaat. Voor neemt de bal aan, uh, strak in de dekking bij Klazi. Klazi die dat overigens heel goed doet tegen voor. Nu wordt uh, platje aangespeeld met een mooi hakballetje. Maar daar kan uh, Martins die uh, tussen zitten en die geeft de bal weer naar de zijkant, naar Verhoek. Feyenoord is veel beter. 36 minuten gespeeld en Feyenoord leidt nog altijd met 1-0. Als Nak nog wat wil, moeten ze opschieten, denk ik dacht, hè? Ja, ze verdienen het wel. Een minuutje of twaalf nog. Een 2-0 achterstand in het Aberlenstra stadion op bezoek bij Herenveen. Nak is dominant en combineert ook wat makkelijker, vind ik, richting het doel van de tegenstander. Vindt Bogason bijvoorbeeld maken van de eerste Friese goal zie ik totaal niet meer. Maakt door zijn wissels heen. Schalk zojuist vervangen door Een Speler die al op jonge leeftijd naar het buitenland ging. En Herenveen nu wel in de aanval met Van La Parra. Ook hij is een invaller. Aan de rechterkant uh, verdedigd bij Nak door de Rover. Punt op gebied. La van Lapanna is er langs en schuift dan binnen, denk ik. Nee. Wat een uitgestoken been van Terrouwelaar. Prima redding van de doelman. Van Nak die uh, redding voorkomt. Een derde Friese goal. Dan uitgehaald door Manis door Vin Bogasson. Van een meter op 16, direct voor het doel. Geschoten uh, richting Terrouwelaar. En die pakt ook uh, deze bal. Eerder een schot gezien van uh, Van La Parra en uh, ja, ook nog een moment met Hooie en Zomer voorbij gekomen. Terwijl Nakt de bal heeft de hoogte van de middenlijn. Ik denk dat uh, de scheidsrechter dacht, ja Hooy, je bent de bal kwijt. Maar Zomer ging heel geroutineerd liggend op de grond nog even met zijn hand, met zijn elleboog eigenlijk uh, richting de bal. En voorkwam daarmee dat Hooie verder kon. Had de bal misschien wel op de stip gemoeten. Kums had rood moeten krijgen, had ook voor de ridder kunnen gelden met twee keer geel. En wat dat betreft zit het Nak ook niet mee. De ridder trouwens ook gewisseld. En zo lijkt het erop dat Van Basten precies in de gaten heeft... wie er gevaarlijk bezig zijn in het veld en wie niet. Herenveen wil weggaan de rechterkant. Nak weet dat te stoppen met buis. En dan zien we dat de laatste tien minuten wel zijn ingegaan. Dat het nog altijd 2-0 is voor Herenveen. Maar als hij één keer binnenvalt voor Nak, wil ik het nog zien. We hebben al heel lang niks meer gehoord het de over. Frank Wielhuis. Ja, schande vind ik ook eigenlijk. 38 minuten zijn we onderweg. 3-2 voor Herakles tegen de wedstrijd tegen Ado. Wel weer een aardig moment gezien. Eerst even opletten. Want de Ado-defensie staat nu onder druk. Wordt de bal achterin weggewerkt. Maar dat gebeurt maar half. Meijers wordt dan ondersteboven gelopen door Gaurier. En dan zal het een stuk makkelijker gaan voor de Hagenaars die nu dus achter staan in deze wedstrijd. Zo'n momentje die bij deze wedstrijd hoort. Bruns heeft de bal op hem. Nou wat zal het zijn? Een meter of 25 van de goal van Coutinho. Die steekt twee armen wijd. Van ja, wat zal ik nou eens doen? Want er is niemand die de aanspraak maakt om die bal uh, te willen hebben. En dan bedenkt hij een bal voetbal over Coutinho heen, bijna in de kruising tegen de lat. heel fraai om te zien, maar uh, ja. Het treft dan in dit geval geen doel. Terwijl tot nu toe we gewend waren dat alles wat richting doel ging ook daadwerkelijk erin vloog. Op de allereerste en dus de laatste kans op dit moment na in deze wedstrijd. Na 40 minuten de ingooi voor Herakles Aan die kant genomen door Tewierik. In de richting van Gaurier even terugleggen. Bruns die daar komt helpen ook een diepe bal kan geven. Armenteros maakt hens maar het mag door. Die, uh, Dierik twijfelt even. Het mag inderdaad door. En dan Gaurier die kapt goed naar binnen. En dan wordt het goed opgelost door Beugelsdijk. De man die achterin bij Ado op mij verreweg de beste indruk maakt. Die man die dus vorige week voor het, eh, voor het eerst in de basis stond bij ADO. Hij doet het prima. ADO heeft het lastig tegen Herakles. 3-2. Het begin was leuk bij Utrecht Vitesse. Maar daarna, Richard? Ja, wordt het minder en minder. En heel geleidelijk, heel langzaam zie je dat Vitesse zelfs het initiatief wat begint over te nemen. Utrecht nu wel weer met een knal. Dat wordt geblokt via Van Ginkel. Boni wint dan het duel van Kali. Is natuurlijk sterk op de eigen helft. En dan gaat hij zelf voor een actie. Nee, speelt reis aan. Reis door de benen van Kali dan naar Van Ginkel. Uitgeweken naar de rechterkant. Een van de betere spelers. Van Vitesse tot nu toe dit seizoen. En dan de bal naar Reis Met de hak in het strafschopgebied probeert hij dan Jansen. Die kwam vanaf het middenveld te bereiken. Dat mislukt, want die bal die is niet goed gegeven. En dan via de linkerkant kan Utrecht misschien weer wat doen. Oor speelt de bal terug naar Bulthuis. Bulthuis Kali... Vitesse gaat gewoon weer terug met 8-9 man in het, uh, ja, op de eigen helft eigenlijk. Heeft ook bewezen, dit seizoen bijvoorbeeld in de uitwedstrijd tegen Groningen, dat het heel geduldig kan spelen, heel gecontroleerd kan spelen. Won die uitwedstrijd toen ook met uh, de klinkende cijfers 3-0. En Vitesse blijft eigenlijk ook heel simpel in deze fase van de wedstrijd overeind. Utrecht zal iets moeten bedenken, dat lukt tot nu toe heel lastig. 41 minuten 0-0. Feyenoord staat met 1-0 voor tegen NEC door een goal van Pelle. Filip Kokke. En Nelom heeft achterin de bal, schuift de bal rustig terug naar Martins Indi, die Congolo ziet staan. Maar hij kiest nu toch voor de linkervleugelaanvaller Cizé. En dit is een goede aanval, Leer. Dan wordt weggestuurd aan de linkerkant, die legt hem nu terug. Klaasie. Klaasie schiet, Klaasie. Die bal gaat maar net over. En dat was weer eens een goede kans voor Feyenoord. Alle respect toch voor de manier waarop Feyenoord deze eerste helft controleert. En af en toe legt het eventjes het tempo dood en laat het NEC even voelen wie de basis is. En af en toe versnelt Feyenoord zoals nu en dan creëert het de kans zoals nu via het afstandsschot van Klaasie. Feyenoord legt NEC over de knie. Het is voorlopig nog maar 1-0 dus NEC is zeker nog niet kansloos. En we hebben wel vaker dit seizoen gezien dat Feyenoord slechts één helft goed speelt, maar in de tweede helft dan het een stuk minder doet. Dus de wedstrijd is nog zeker niet gewonnen voor Feyenoord, maar het staat Voorlopig wel voor, met 1-0. Herenveen Nak, er dracht naar Nijmeyer. trap voor Herenveen. En eens kijken wat Manet kan met een bal die bijna bij de punt van strafsomgebied ligt aan de rechterkant van het veld. Die bal gaat over de verre kruising heen. En zo blijft het na 84 minuten. Gewoon 2-0 voor Herenveen. Dan wordt het allemaal wel een heel lastig verhaal voor Nak Breda. Dat ze rond de 20ste minuut of 20 minuten voor tijd zijn beste kans kreeg via Schalk, denk ik. Een open schotkans had hem nog niet genoemd. En ja, als die bal erin was gegaan, dan was het nog een moeilijk verhaal geworden voor Herenveen. Dat vermoedelijk nu wel stand zal gaan houden in de slotfase. De rover aan de overkant van het veld. Ter van de middenlijn. snel ingooi genomen richting Hadouir. Hem ook nog eens een keer zien schieten. Ja, Al die ballen willen er dan net niet in. Het was een mooi schot wat bij de verre paal draaide. Wat er ook zomaar in kunnen vallen. Een minuut of tien geleden. Balbezit voor Verbeek. Hij kwam voor Lulling in de proef, die geen potten kon breken bij Nak Breda. Luikstand hoogte van de middenlijn, daar is uh, Buis. en uh, die paast in uh, Niemandsland, richting Niemandsland. Zomer tussen Noordveld, de doelman van de Heerenveen, die trapt naar voren toe richting de middenlijn. Precies vijf minuten nog, Heerenveen-Nak is 2-0. Is het rustiger geworden bij Heracles-Ado Frank? Nee, ze vallen alleen niet meer allemaal als doelpunten. Maar kansen zijn er wel degelijk. En ik denk dat Peter Bos ook het recept wel heeft gevonden tegen het problematische seizoenstart. Waarin het voetballen maar niet op gang kwam komen. En de defensie een beetje het zorgenkindje was. Je moet gewoon zo min mogelijk verdedigers opstellen. Dan heb je ook minder problemen. En kom je ook meer aan het voetballen toe. Dat geldt in ieder geval voor dit Heracles. Dat de kans heeft gekregen na die 3-2 voorsprong. Die nog altijd op het bord staat. Twee minuten voor de rust tegen Ado. Een kans, een hele grote kans. Goed uitgespeeld ook via Dorda, die vanaf de linkerkant voorzette. Duarte, die in de draai was nog lastig. De bal bij Overtoom kreeg. Die hield goed het overzicht, schoot niet zelf. Maar naar de, uh, legde de bal af op de nog veel beter voorstaande Gaurier. Alleen op het moment dat hij ging schieten, gleed hij net uit over die kunstgrasmat. En dus ging de bal hoog over de goal van Ado heen. Ik heb het al gezegd, Ado heeft het lastig tegen dit Heracles dat prima voetbalt. En dus ook verdiend voorstaat met 3-2 was. Dat waren wel rare doelpunten allemaal. Hoe lang nog in de eerste helft bij Utrecht-Vitesse, Richard? Ja, een minuutje nog. Plus wat extra tijd. 0-0 Utrecht. Weer de bal. Philip. 2-0 voor Feyenoord. En weer een goal van Graziano Pelle. En alle Feyenoord-supporters staan hier op de banken en sluiten Pelle in de armen. Aan wie nog wel eens werd getwijfeld door de afgelopen weken, maar nu niet. Hij speelt al goed, hij bedient zijn vleugelspitsen. Hij is zo'n spits die een balletje vasthoudt. En nu is hij ook een hele goede afmaker op aangeven van Verhoek. Een netjes stiftje over de uitkomende Babels. En Feyenoord leidt met 2-0 tegen NEC dankzij twee goals van Pelle. Nou, mag jij het nog een keer proberen, Richard? Ja, ik ga het proberen. Het is uh, op dit moment trouwens uh, eventjes rustig op het veld. Het spel ligt stil. Assare ligt op de grond. Flinke overtreding van Havenaar. Ik heb Van Boekel nog geen kaart zien geven. Dat deed hij wel in de eerste helft al eerder voor de Vitesse-speler Kastja. Maar goed, uh, op dit moment ligt Assare dus geblesseerd op de grond. We gaan straks nog wel even verder in de eerste helft. Het is rust in Almelo bij Heracles Ado. De ruststand 3-2. We gaan eens kijken hoe lang er nog de speler is in Heerenveen. niet Niemeyer. Drie minuutjes, 2-0 voor Herenveen. nak valt aan en er wordt verdedigd bij Herenveen, Niet ten koste van een corner wat ik even dacht, omdat er drie Friesen maar liefst in één nakspeler de lucht in gingen. Maar Nordveld, de doelman van de Friesen, mag toch gaan trappen in de slotfase van dit duel. Tweeënhalve minuut nog te gaan, Nordveld neemt zijn tijd en gaat die bal eens rustig klaarleggen op zijn vijf meterlijn. Het lijkt erop alsof Heerenveen weliswaar met wat kunst en vliegwerk, maar toch... Vanavond een keer de 0 gaat houden. Van Basten heeft zijn jas maar weer aangedaan. Had hem uitgedaan. Stond eigenlijk op een gegeven moment bij iedere bal op het veld te coachen. En ja, schietgebedjes te maken. Ik denk dat zijn spelers daar misschien niet zo heel rustig van werden. Maar inmiddels kijkt hij als een veldheer naar zijn ploeg. En het kan, want het is 2-0, twee minuutjes voor tijd. Hadoui hier in de middencirkel. Opening op Hooy. Die goede dingen heeft gedaan bij Nac Breda. Nog jong is en zeker nog kan groeien. Zoekt de achterlijn nu op. Doet dat goed. En verovert een hoekschop omdat Heerenveen er nog net tussen zit via Juka Raitala. En dit lijkt me dan de laatste serieuze mogelijkheid zo'n beetje om de aansluitingstreffer te gaan maken. Weer is steeds de man van de standaardsituaties en heeft de bal ook nu klaargelegd. Ongetwijfeld niet blij dat hij op de bank moest zitten, gretig. En daar komt die bal luikste lucht in. Ja, en die komt dan wel, maar die komt recht in de handen van Noordveld. En zo blijft het 2-0, Nog anderhalve minuut hier. 2-0, ook bij Feyenoord NEC, Filip Koken. En we krijgen nog één vrije trap voor NEC Inmiddels in de blessuretijd van de wedstrijd. Een vrije trap vlak buiten de 16 meter van Feyenoord. Gegeven vanwege een gevaarlijk spel door scheidsrechter Bas Nijhuis. De bal wordt klaargelegd door Rex, de Deense vleugelaanvaller. Twee minuten extra tijd dus. Die tweede minuut daarvan gaat nu in. Als Rex de bal gaat inbrengen in het 16 meter gebied. Die gaat daar hoog in. Maar wordt daar weggekopt door Leerdam. Dan weer teruggebracht en dan kan Lamproe. De doelman van Feyenoord, die bal oppakken. En Lamproe is heel goed deze eerste helft gebleken. De tijd pakken wanneer het even nodig is. Gaat nu even aaien over de bal. Heeft een vragende blik naar scheidsrechter Nijhuis. Van is het nog niet tijd? Is het nog niet voorbij met die eerste helft? Maar het is het niet. Dus gooit hij de bal nog één keer hoog naar voren in de richting van Wesley Verhoek. Maar NEC deed hem nog een keer over. Via voor. Daar komt Rex nog een keer. Daar komt Rex nog een keer. Maar die krijgt geen kans daar tegen Martins Indy. Die, die de bal kan wegrossen. En dan zit de eerste helft er wel op. En leidt Feyenoord met 2-0. Dankzij dus twee goals van uh, Pelle met twee assist, dat moet ik er even bij zeggen nog, van Jan Maat. Ere wie Ere toekomt. Ik gaf geloof ik de tweede assist aan Verhoek. Maar die was wel degelijk van Jan Maat. Twee assist van Jan Maat, twee goals van Pelle. En Feyenoord leidt met 2-0 voorlopig tegen NEC. Drie ruststanden Utrecht tegen Vitesse, 0-0. Heracles Ado, 3-2. En Feyenoord NEC dus 2-0. En de slotfase bij Heerenveen-Nak. niet mee. Nak heeft geen geintje geluk vandaag. Een hoge bal door Luijks klaargelegd voor Hooi Wat schuin voor het doel. Die schiet dan echt hard. En zeker. Maar ja, Nortveld lijkt een goede keeper te zijn. Terwijl we zien dat er drie minuten extra tijd gaan bijkomen. Noordveld zou voor de stoplossing van het keepersprobleem kunnen zijn. Wat Heerenveen toch eigenlijk al jarenlang uh, teistert. Want Van de Bussen kreeg altijd weer zijn plekje terug. Maar was de ook nooit helemaal zeker van zijn plaats. En deze Nortveld op een aantal zeer bekwame reddingen vanavond te uh, zien verrichten. Daar zit zeker muziek in. Daar is dan uh, zijn trap. Komt uh, diep op de helft terecht van Nac Wordt uh, gekopt door uh, Jens Jansen. Dat is althans de bedoeling. Maar die miste dus Kalfasli. Een invaller bij Herenveen De Macedonië overnemen. Afgeven richting Vin bobasson Glijdt eigenlijk weg op de kop van het Schiet nog wel richting de benedenhoek. Maar daar ligt ten rouwelaar Die ook nog geel gehad heeft een paar minuten terug. Met een aantal kaarten toch opgelopen. Tot zeven in totaal in deze wedstrijd. En daar had ook wel een rode wat mij betreft voor Kums tussen mogen zitten. Ik heb het eerder gezegd. Als dat gebeurt krijgt zo'n wedstrijd misschien toch een andere wending. Want Herenveen heeft nauwelijks uitgespeelde momenten gehad in de tweede helft. Nak wel Heerenveen wel dreigend geweest, maar dat was, was steeds met uh, schoten van afstand eigenlijk. de as van het veld. Hoe lang spelen we nog? Het zal een minuut of twee zijn in de extra tijd. Luiks naar voren toe, legt nog maar eens klaar. En dan is daar de the inzet van Buis. maar die komt zijn eigen ploeggenoot Siftzi tegen. Uh, yeah. uh, yeah. uh, ja, en dan schiet het allemaal niet uh, op. Krijgt Nack nog wel een uh, hoekschop. Maar het is ook weer zo'n moment, ja, als hij een keer goed valt, dan... Uh, is het een doelpunt en nu is het dat dus niet. Het blijft 2-0 voor Heerenveen. Hoekschop van Buis. voor Nacreda. Vanaf de linkerkant getrapt achterin. het strafschopgebied. Noordveld met twee handen de lucht in. Bokst die bal weg. Het strafschopgebied ook weer uit. weer wil hem terugbrengen raakt hem totaal verkeerd. Dan pakt Hooy hem uit de lucht. En Hooy had wel een treffertje verdiend vanavond. Behoorlijke wedstrijd van de man. Die komt van Curaçao. werd opgepakt bij de Koninkrijkse Spelen. 2007 kwam hij naar Nederland toe. Hij wonen bij zijn tante en ja, wist toch een contract te verdienen bij Nac Breda. Zoveel Antillianen kunnen dat toch niet uh, zeggen. Dat ze op die manier in de eredivisie zijn terechtgekomen. Doelisic uh, wordt tegengehouden door Jens Jansen in de buurt van de dugout van Heerenveen. Van Basten zegt, geef hem nou naar voren. Want Finn Bogelson is vrij en daar heeft Van Basten helemaal gelijk in. Aan de rechterkant komt er nog een slotakkoord. Want uh, Koudelje wordt uitgekapt. Finn Bogelson, dan is daar Vasli. Ruimte om te schieten is er eigenlijk niet. Omdat hij uh, van dichtbij wordt gedekt door de rover. Dan aan de andere kant van La Parra. En dan rijdt ala, maar die combinatie gaat achteruit in plaats van vooruit. Tot frustratie van het publiek. Half minuutje nog op de klok: 2-0 met het balbezit voor Herenveen. Met Van La Parra gaat achteruit naar Zomer. Ook weer een aantal zwakke momenten gezien van Ramon Zomer. Het is mode de laatste tijd om dat te concluderen. Maar je kan er niet aan voorbij gaan dat hij matig speelt in deze fase van de competitie. Houdt wel de nul dus met Heerenveen, zoals gezegd. Hooi nog maar een keertje met Gouwe Leeuw. Met het jo 5 vijf over de middenlijn, net op de helft van Heerenveen. Hooi mag gooien, krijgt de bal heel vriendelijk van Marco van Basten aangereikt. De eerste overwinning van dit seizoen in de competitie, want het lukte één keer in de voorronde Europa League. Die eerste competitiezege is uh, zelfs een feitje, want er wordt voor het laatst laatste door Van Sieflem. Matig gefloten wat mij betreft en uh, geen grootste wedstrijd. Maar Herenveen ligt een bel met 2-0 van Nakleda En pakt nu opeens 6 hele punten dit seizoen. En ja, dat betekent dat Herenveen zelfs Nak voorbij gaat. Want Nak blijft op 5 staan na 7 wedstrijden. En Herenveen stijgt dus eventjes naar de 13e plaats. Uh, eerder vertelde ik wel dat Borussia Dortmund tegen München Gladbach 2-0 was bij Rust. De eindstand is 5-0. En bij Manchester United Tottenham stond Tottenham bij Rust met 2-0 voor. En Tottenham hield die voorsprong vast, won uiteindelijk met 3-2. Was dat met love trip? Ja, we hadden al een topper. Utrecht Vitesse, daar is het 0-0 bij. Dus maar de topper is natuurlijk de nummer 3, Ajax tegen de nummer 1, FC Twente. FC Twente dat nog geen punt verloor. En Ajax speelde al drie keer gelijk. Is toch een beetje een tegenvallen voor de Amsterdammers in die houtkant. Ja, maar toch ongeslagen. Al twintig wedstrijden op rij, overigens. En uh, daar zullen ze vanavond ook minimaal voor blijven ongeslagen. En zullen dat doen op die derde plaats tegen de nummer 1. Met eigenlijk een ongewijzigde ploeg in vergelijking tot FC Utrecht voor de beker. Alleen Kenneth Vermeer is terug in het doel. En wat natuurlijk voor het eerst sinds tijden is, is dat Siem de Jong niet tegen zijn broertje speelt. Luc, want die is weg richting Duitsland. En zullen we dus niet meer tegenkomen tegenover elkaar. Niklas daar gaan we voor zingen vanavond, want die is jarig. En verder speelt IJsus uh, zeg maar gewoon zoals het uh, afgelopen week ook speelde tegen FC Uten, Met Sana, Boerrichter en Babel in de spits. Dus dat zijn de spelers. En uh, voor de rechts kent Frank de Boer eigenlijk weinig problemen. 1-0, Boylessen en Sigterson zijn nog steeds geblesseerd. Vorig jaar werd het 1-1. En hij wil graag voor de 21ste keer dus ongeslagen blijven op rij. En moet dat doen tegen FC Twenten. Ja, en uh, Twenten heeft natuurlijk wel wat problemen in de personele sector. Boelikien, Ver en Bjelland die allemaal geblesseerd zijn. Uh, wat goed nieuws is, maar dat was eigenlijk al geen verrassing meer. Is dat de heren Schilder en Jansen die wat last hebben gehad van respectievelijk Lies en Enkel toch gewoon beschikbaar zijn. En ook allebei in het elftal verschijnen van Twenten waar Michailov uiteraard de doelman is. Er een achterhoede ontstaat met Rosales, Wisscherhoff, Douglas en Braafheid. Opnieuw hij dus, linksbek. Dat heeft dus alles te maken met de aanwezigheid van Robert Schilder op het middenveld... waar ook Brama en Willem Jansen staan. En de voorhoede van Twente is dan Tadic, Castanjos en Chadli. En ook daar mag je dus zeggen, dat zijn eigenlijk geen verrassingen. Twente heeft natuurlijk in dit seizoen al een aantal keren laten zien... dat het echt niet altijd groots voetbalt. Maar, en dat vindt men in Enschede, klinkt wel een beetje als in het kampioensjaar 2010... Uh, niet altijd glorieus, maar wel altijd winnen. En Niet toevallig misschien heeft Twente dit seizoen al vier keer met 1-0 gewonnen. En van die vier keer was het ook in twee van de gevallen zo dat die goal in de laatste minuten viel. Daar had Twente, maar dat weten we denk ik nog wel, een abonnementje op in het jaar dat ze kampioen werden. Nou ja, het zegt eigenlijk allemaal niks, maar ja, we moeten de tijd een beetje volkletsen. Ja, ga je gang. <laughs> zeg, wie fluit er eigenlijk, Bas? Fink, en die floot vorig jaar ook. Uh, van Fink weten we één ding, dat hij uh, niet graag... Strooit met gele kaarten in het begin van de wedstrijd. Die laat altijd de boel de boel een beetje. Uh, dat valt me keer op keer op. En nu ik er op ben gaan letten, valt me nog meer op. Dus let nou even met z'n allen op. Ik zeg het eerste kwartier geen kaart. Oké, okay, nou daar houdt Jan. Uh, ja, ze zijn nog niet op het veld. Dan laten we nog even een plaatje doen. Maar in de arena staan ze op het punt van beginnen en de uitkamp. Ja, samen met Bas Stichler, een wedstrijd die dus belangrijk is. Oh ja, die is. zou ik ook nog noemen, hè? Ja, twee mannen. Scherp uh, blijven, Ronald. Ja, ja, ja, een beetje erbij, Ronald. Uh, maar het geeft wel belang van de wedstrijd aan... dat je met uh, deze wedstrijd integraal vanavond... Uh, heerlijk op deze mooie uh, zaterdagavond. Het dak is open, het is lekker weer en uh, de voetballers staan er klaar voor. Helemaal in blauw is er afgetrapt door FC Twente. De kraker is begonnen tussen Ajax en FC Twente. Michailov eerste bal bezit, omdat hij de bal teruggespeeld kreeg in de voeten uh, door zijn aanvoerder door Peter Wischop. Bal gaat naar voren, wordt gekopt. Het eerste komt er wel dat het gewonnen wordt wordt gewonnen door Paulsen, maar in tweede instantie heeft Twente overgenomen en is in balbezit. Vier de Kant, braafheid halverwege de Ajax-helft zoekt contact met mensen op het middenveld. Janssen, dan gaat de bal naar de buitenkant naar Chatli. die wat dreigt en dan onze tegenstander heen gaat. Er twee eigenlijk zijn hielen laat zien, maar er komt ook nog een derde in de weg staan en dan verliest de Belg de bal en heeft Ajax die gevonden en mag het via richten. zelfs meteen gaan Kouten. Maar die kopt de bal wat ongelukkig terug op blind. Die moet zich nog uh, haasten om de bal binnen te houden. Dat lukt, maar hij doet het met een soort sliding waardoor de bal uiteindelijk wel ...op de trentse helft terechtkomt, maar daar weer voor Trent is. Douglas aan de bal en de linkerkant van het veld braafheid aangespeeld. Die wordt ogenblikkelijk door Sana opgejaagd. Blijkbaar heeft Ajax wel besloten Trenten niet rustig te laten opbouwen. Er wordt druk gezet en dat gebeurt nu ook aan de andere kant... ...als de bal via al de wereld terug moet naar Vermeer... ...omdat daar Castanjos doorloopt. Kortom, als we dat 90 minuten gaan zien, dan wordt het een leuke avond. Voor twee jaar geleden was het een uh, leuke avond voor Ajax in ieder geval. Want toen werden ze in uh, de wedstrijd tegen FC Twente thuis kampioen van Nederland. Ja, dat was op een middag wel scherp blijven. Ja. Ja. <laughs> er zit een, uh, iemand doorheen te kletsen. <laughs> kun, je even, nee, die kun je gewoon uitzetten. Uh, oh, kun je uitzetten. Okay. <laughs> toen werd Ajax met 3-1 uh, kampioen van uh, Nederland door die overwinning met 3-1 tegen FC Twente. Vorig jaar werd het 1-1. Overigens McLaren op tijd op de bank om ook de aftrap te zien. Dat is in tegenstelling tot vorig jaar anders. Deli blind aan de bal halverwege de Twentel speelt de bal in de voeten van Eriksen. Eriksen even doorspelend. De Simon de Jong bal naar buiten en zo speelt hij de bal even lekker rond. Is het op zoek naar een opening bal gaat uh, terug nu naar de binnencirkel. Paulsen die dus weer opduikt als uh, meest controlerende defensieve middenvelder bij Ajax. Dan wordt Babel gezocht met de bal van achteruit. Probeert een 1-2 op te zetten met Eriksen. Maar Eriksen vergeet de bal. Twente neemt over en zoekt nu naar mogelijkheden om snel uit te komen. Jansen ziet die niet. En speelt dan de bal terug in de voeten van Peter Wisselhof, Die hem dan meegeeft aan Douglas. Douglas naar Schilder. Een van de mensen op het veld met een verleden bij de tegenpartij. Dat is natuurlijk uh, wat je steeds vaker in het hedendaags voetbal zegt. Braafheid. Nu aan de bal is er ook zo een. Wisselhoff krijgt dan de bal weer. En dan mag het aan de rechterkant eens plaatsvinden. Waar Brahma de bal komt halen. Wordt onder druk gezet. Gaat nu terug naar de keeper. Loopt er van Ajax 1 door. Dat is Babel. Bijna is men daar toch een tikkeltje in de war. Sterker nog, hij is een tikkeltje in de war. Michailov Want trapt de bal over de zijlijn. Een ingooi voor Ajax. Gebeurt uh, meter 5 over de middenlijn. Maar wordt teruggegooid op eigen helft. Naar Niklas Moijsander. Die uit moet kijken. Is de enige speler op het veld. Die scherp staat. Zoals dat heet. De volgende gele kaart. Betekent dat de ex-Azetter. Uh, ...geschorst is. Mooi Zander de Vin heeft de bal gepaast naar al de wereld. De Belg, waar ik uh, een gigantische tattoo uh, van zag in de krant vandaag. Een uh, landelijke uh, krant. Uh, de kerk van Antwerpen. Nou, die moet zo'n beetje van zijn kind tot aan zijn tenen zijn uh, getatoeëerd. Uh, maar hij vond het mooi en dat is het belangrijkste balbezit uh, voor Ajax dus. Rustig rondspelend Christian Palsen naar deze getatoeëerde uh, Al de wereld die de bal naar buiten geeft. En daar staat dan Van Rijn, die kan de bal niet controleren. Dan is hij hem eigenlijk meteen kwijt ook omdat het daar druk is. Bovendien is Tjadli heel keurig meegelopen gaat de bal terug naar de keeper. Die trapt Michailov, opgevangen door al de Probeert met de punt van zijn schoen mee te geven aan Eriksen. Dat lukt, krijgt applaus omdat dat uh, goed is. En dan heeft Ajax de bal weer terug via Komt we Nu na 3,5 minuut voetbal in de arena bij 0-0 stand. Langzaam maar zeker in de openingsfase terecht waarin je kan zeggen dat Ajax wat meer van de bal heeft. En Twente zich uh, toch wat terug laat zakken, terug laat duwen op de eigen helft. Blind heeft de bal, wil naar voren, kan niet naar voren. Steekt zijn arm omhoog, dan met een lange trap naar voren. Sana duikt op in het centrum, dan wordt de bal door Twente via Douglas weggekopt. Opgevangen weer door Boerrichter, die loopt eigenlijk Babel in de weg en omgekeerd. Dan komt Twente er even tussen en heeft Jansen en Tadic er duidelijk het balcontact. Komt er een trap van achteruit van Rosales, neemt Ajax daar weer over en is Twente de bal dus weer snel kwijt. Dan wordt nu Rosales opgejaagd door Blind en kan die maar ten nauwenoot een hoekschop voorkomen en kan Ajax een ingooi nemen. Het gezang zwelt aan. En dat uh, komt natuurlijk allemaal door het feit dat het publiek in de arena voelt... dat Ajax voorlopig boven ligt in deze wedstrijd tegen Twente. Ajax heeft gegooid. De bal uh, niet echt uh, zuiver gespeeld door Paulsen. En dan kan er overgenomen worden door Twente. Maar Twente wordt constant heel vroeg voorgecheckt door Ajax. Nu gaat het wel ten koste van een overtreding. En dus mag Twente een vrije trap nemen. Die is uh, genomen door Brama op Wisscherhoff. Uh, bal breed naar uh, Douglas. Die weer bij de voorselectie van het Nederlands elftal zit... En het balbezit dus voor FC Twente. We hebben gespeeld bijna vijf minuten. Het is nog aftasten geblazen. Waarbij het in de beginfase er iets beter uitziet wat Ajax laat zien. Maar dat heeft zich nog niet in doelpunten kunnen onderscheiden. En het staat 0-0. En we hebben natuurlijk ook die andere wedstrijden nog. Utrecht, Vitesse, tweede helft, Richard van der Maarden. 2,5 minuut zijn we bezig in de tweede helft. Geen nieuwe namen bij beide ploegen niet. 0-0 dus de stand. Utrecht in de eerste helft, zeker in het eerste kwartier de betere ploeg. Vitesse wacht rustig af. Heeft heel erg weinig afgedwongen in de eerste 45 minuten. Veldhuis heeft de bal. Paast hem dan naar Van der Heijden. Het moet allemaal wat sneller. De tempo moet omhoog. Bij Utrecht ontbreekt dat eigenlijk ook. Heeft ook nauwelijks kansen gekregen in de eerste helft. En zo is het dus. 0-0. 48 minuten zijn we bezig hier in Galgenwaard. Fijn NEC, Filip Koken. Waar de bal inmiddels rolt en bijna doet het dat al een halve minuut lang als Feyenoord weer ten te af. Nee, want er wordt een overtreding gemaakt. Dus deze aanval gaat niet door. Er is één keer gewisseld in de rust. Ruben Schaken is er ingekomen. Voor hem was deze eerste actie in de tweede helft. Schaken heeft Verhoek vervangen. Zo gaat Feyenoord in de tweede helft spelen tegen NEC. Met die tussenstand dus van 2-0 door die twee goals van Graziano Pelle. In de rust in Almelo veel nagepraat over die eerste helft, Frank uit. Veel nagepraat en het woord scheidsrechter viel het meest met afstand. Na 51 <laughs> minuten 3-2 voor uh, Herakles. Drie penalties zijn onderdeel van die doelpuntenserie geweest. En geen nieuwe spelers ook hier in Almelo na de rust. En een open wedstrijd, dat was het voor de pauze al. Dat is het nu nog steeds. De eerste kans na de rust was voor Overtoom. schoten de bal in het zijn De tweede kans was er één voor Poepon. Die uh, uiteindelijk nog Meijers wilde bedienen. Maar de bal niet echt lekker raakte. Als het hem was gelukt had Meijers alleen voor de keeper gestaan. Maar als, daar koop je niks voor. Ook niet in deze wedstrijd. Al hebben we hier al veel gekkere dingen gezien dan alleen maar dat. Nu pasveer die de bal rustig kan oprapen En de bal rustig kan doorspelen. Zodat Herakles een nieuwe aanval kan gaan opbouwen. Philip Koken bij Feyenoord NEC. Waar Feyenoord een penalty krijgt. Na dik een minuut spelen in de tweede helft. Immers breekt door. En hij wordt vastgegrepen binnen de brugte lijnen. Binnen het 16 meter gebied. Door Geert Arend Roorda. Die ook een gele kaart daarvoor krijgt. Immers zelf gaat achter de bal staan. Het was een zeer terechte penalty. Scheidt zich de Bas Nijhuis kon niet achter. En nu Immers vanaf 11 meter. Het is 3-0. De bal gaat onder Babos door. Babos raakte hem nog wel aan. Maar hij was net hard en net zuiver genoeg. En Immers maakt weer een doelpunt voor Feyenoord. 3-0 is het voor Feyenoord tegen NEC. En dan de Ajax FC Twente. En die houtkamp en Bas Tichler. 7 minuten gespeeld, 0-0 stand. Eerste doelgevaar was er voor Ajax een minuut of anderhalf geleden. Slim steekballetje vanaf de linkerkant van Eriksen. Kwam voor het doel uit waar Babel eigenlijk net een stapje te laat kwam om de bal in de korte hoek binnen te tikken. Er stond nog wel een verdediger van Twente bij, maar toch. Dat zag er dreigend uit de bal kwam uiteindelijk in de handen van Michailov. En eigenlijk vanaf dat moment heeft Twente wel wat meer bezit genomen, ook van de helft van Ajax. Dan kijken we ook nu naar een ingooi van de Tuckers aan de linkerkant van het veld, waar braafheid de bal heeft... En dat wel heel lang tijd nodig heeft om te kijken waar hij met die bal naartoe wil gooien. uiteindelijk terug, daar staat Chatti. Gaat de bal helemaal terug in de middencirkel, daar staat Wissgerhoff. Voorin is er nu wat beweging aan de rechterkant. Waar Tadic eigenlijk de bal wel wil, maar wordt overgeslagen. Die gaat weer naar de linkerkant. Waar Chatti, goede paas trouwens, van Wissgerhoff, de bal kan aannemen. Op de buitenkant van zijn schoen, dat doet hij mooi. Moet hij zijn tegenstander voorbij? Dat lukt niet. Die glijdt dan de bal over de achterlijn. En dan wordt het een hoekschop voor Twente. De man die dat doet is Van Rijn. Die is daar boos over. Omdat hij vindt dat de Belg, Chatti, de bal het laatst raakt. Maar daar heeft Vink andere gedachten over. En ik kijk in de herhaling volgens mij heeft de scheidsrechter gelijk. Ja, de man uit Noordwijk-Rout mag uh, inderdaad deze op zijn konto uh, schrijven. Want dat heeft hij goed gezien. De eerste hoekschop vanaf de linkerkant uh, gaat komen. En dan uh, zie ik de koppers natuurlijk Douglas mee uh, naar voren. Daar komt die bal uh, richting Douglas kan koppen. Maar bal net iets te laag. Kan er niet goed het hoofd onder zetten. Moest daarvoor een beetje schuin duiken. En dan moet je heel veel geluk hebben. Maar dat had hij niet. Want hij komt de bal naast het doel van Kenneth Vermeer. Die met zijn 1,81 meter ook nog wel besproken werd de afgelopen week in de discussie over kleine keepers. Maar wel als beloning kreeg dat hij opgeroepen is in de voorselectie door Louis Vergaal in het Nederlands Elftal Vermeer. Geheel en al in het oranje, misschien wel vanwege dat oproepen, heeft de bal uitgetrapt. En de bal gaat via Boerrichter, wilde ik zeggen, over de zijlijn. Maar dat gebeurt niet, want Rosales kan de bal nog naar voren trappen. Maar die komt heel makkelijk bij Kenneth Vermeer. Philip, wat heb jij voor moois gemeld? Ik heb voor moois te melden één doelpunt van NEC. Ik wil nog niet uh, meteen zeggen dat dit de aansluitingstreffer is. Uh, vooral niet uh, door de manier waarop deze wedstrijd verloopt. Feyenoord is veel sterker. Maar NEC is wel dichterbij gekomen door een uh, mooie volley van Rex. De Deense Vleugelswits 3-1 is het inmiddels. Na 4,5 minuten spelen in de tweede helft nog altijd gaat Feyenoord dus aan de leiding. Van de Kuip naar de Arena. U ziet, dat kan allemaal makkelijk. 9,5 minuten onderweg bij Ajax. Twente 0-0 de stand in een duel waar nog niet al te veel tekening in zit... De eerste fase, dat hebben we gezegd, leek even voor Ajax, maar dat heeft zich eigenlijk ook niet doorgezet. Kansen zijn er dus eigenlijk ook nog niet geweest. Zo uh, heeft Ajax nu het balbezit via Paulsen, die zich zoals we gewend zijn de laatste weken vaak tussen de twee centrale verdedigers in laat zakken om vanuit daar het spel te verdelen. Dan schuiven de backs van de Ajax diep door, zodat er eigenlijk toch weer vier middenvelders ontstaan. En Van Rijn nu als speelbaar is aan de rechterkant van het veld, gaat de bal toch weer terug en moeten ze dan de linkerkant proberen. Daar is blind als speelbaar, maar gaat de bal een linie verder naar Siem de Jong? Boer er dan halverwege de Twentse helft. Krijgt uh, dubbele bewaking eigenlijk omdat ook Tadic zich helemaal in laat zakken. En zo komt eigenlijk wel nu met alle manschappen behalve uiteraard de doelman op de Twentse helft. Maar hij zit wel zoeken naar uh, de ruimte en zoeken naar Gaatje. Ja, het Gaatje wordt nog niet gevonden. Nu dan misschien als een bal door wordt gestoken. Maar Douglas let uh, goed op en speelt hem op braafheid. Braafheid moet uitkijken. Uh, doet dat in tweede instantie uh, goed. Brengt de bal bij uh, een medespeler, Chadli. Maar die kan de bal niet uh, binnenhouden. De bal gaat over de zijlijn. En dan mag, uh, uh, mag Ajax gaan gooien. Overigens wel grappig om te zien dat twee... In het rijtje miskopen in Duitsland twee spelers. Hier eh, gewoon vanavond in deze kraker op het veld staan. Braafheid en Babel stonden hoog in die top 50 van Bielt geloof ik. En eh, ja, die eh, spelen gewoon hierbij in deze topwedstrijd. Terwijl er een probleem is. Een duidelijk probleem, want er wordt gegleden. Is dat Castanjos? Ja. En Castanjos lijkt de hamstring te verrekken in ieder geval. Deli Blind zegt eh, scheids, gooi even het spel stil. En dat gebeurt ook. Castanjos heeft pijn. Dat is duidelijk. Licht op de grond wordt nu uh, geholpen. En het is niet te hopen voor FC Twente dat het uh, echt een uh, groot probleem is. Maar ik vrees toch het ergste. Want hij gleed een beetje weg met zijn ene been. Zijn andere been bleef staan. En daardoor uh, verrekte die en greep ook meteen naar zijn hemstring. En uh, dat zal een uh, probleem geven. Terwijl aan de zijkant Frank de Boer uh, in het uh, mooie grijs, lichtgrijs, donkergrijze maatpak even wat uh, uh, uh, aanwijzing aan Deli Blind gaf. En dat deed hij niet op zachtzinnige wijze. Uh, niet dat hij hem uh, in elkaar zorgde of zo. Maar hij uh, gaf duidelijk aan... dat hij met sommige dingen niet tevreden was. Frank de Boer tegen Deli Blind. Nou, nu staat uh, Kastanjus gelukkig weer aan de zijkant. Is opgelapt en uh, de eerste schrik erboven. Dus kan het spel verder gaan met balbezit voor Ajax. Via Vermeer, het is uh, bij Castanjes inderdaad een schrik geweest... Dat... Het is ook niet voor het eerst dit seizoen dat het even lijkt alsof er echt iets met hem aan de hand was, maar dat het allemaal wel meevalt. Misschien sluit dat er ook in als je een jaar lang niet veel speelt, dat je bang bent dat er iets met je aan de hand is. We gaan even kijken in de Galgenwaard, Richard. 0-1 in het voordeel van Vitesse, doelpunt van Marco van Ginkel. Tien minuten gespeeld in de tweede helft en de fans van Vitesse, zij vieren feest. Utrecht tot nu toe de betere ploeg, maar het is van Ginkel die een fout van Utrecht afstraft. Via Boni gaat de aanval door het midden en van Ginkel met een beetje geluk omspeelt eerst uh, Ruiter de keeper van Utrecht. En krijgt hem er dan uiteindelijk toch via een grabbelende keeper van Utrecht in. En zo leidt Vitesse dus 1-0. Eén wedstrijd is al afgelopen. Heerenveen won met 2-0 van NAC. Goals van Bogazon en de Ridder. Utrecht-Vitesse in de tweede helft een minuut of 10. 0-1 door Van Ginkel. Heracles-Ado een minuut of 10 in de tweede helft. 3-2. Feyenoord-NEC 10-12 minuten in de tweede helft. 3-1. En Ajax-FC Twente, daar is het nog 0-0. Maar daar zijn ze ook pas om kwart van negen begonnen. Dus een minuut of 12-13 gespeeld. Tot zo na het NOS Journaal met Mariel Hageman.